Jolanda uh, Potgieter. Ah, ja. Welkom, welkom. Dankjewel. Uh, ga rustig zitten. Ik zit al. Um, waarom denk jij dat jij een goed bestuurslid bent voor het Mama Café? Uh, ik, ben, uh, ik, ik ben zelf moeder. Van hoeveel kinderen? Uh, van vijf kinderen. Vijf kinderen. Ja. Weet je veel? Nou, er zijn er twee aangenomen. Ja, twee aangenomen die werden, die kinderen. Die werden bezorgd en die zijn... Wacht, ja Toen dacht ik van, ja, het is lullig om ze terug te sturen. En hoe oud zijn jouw kinderen? Allemaal. Uh, ja, is gewoon een schatting? Nou, ze zijn allemaal ongeveer tussen de 20 en de, en de 26. Oké, okay. goed om te weten. En uh, uh, wij zoeken eigenlijk moeders voor, voor jonge kinderen. Ja, dat is, dat is toch jong? Ja, okay. nee prima, dan... dan uh... Uh, Oké, okay, dat is interessant um, uh, Wat zijn jouw uh, persoonlijke kwaliteiten? Wat zijn jouw goede eigenschappen? Ik kan heel goed stofzuigen Dat doe ik ook heel graag ja. Ik uh, sta ook uh, met een steentje langs de weg van, uh, Als mensen hun auto willen stofzuigen Dan kan, dan kan ik dat doen Oké. Okay. Dus dat uh, kan ik heel goed En dat lijkt me gewoon heel, heel belangrijk uh, Ook in symbolische zin Omdat er ook wel eens wat rommel moet worden opgeruimd Binnen zo'n organisatie En dat kan ik ook heel goed uh, oké. Okay. Jolanda, uh, dankjewel. Uh, ik denk niet dat, dat we op zoek zijn naar jou. Nee, ja, je, ik zit hier ook al, dus ja, je hoeft die echt te zoeken. Mirjam Wetering. Goeiedag. Welkom. Goeiedag. Waarom... Uh... Mag ik zitten? Ja, ga zitten, ga zitten. Dank. Waarom uh, ben jij, Mirjam, geschikt als bestuurslid voor het Mama Café? Um, ja, nou, ik ben uh, goed met kinderen. Heb je zelf kinderen? Ik heb twaalf katten. Heb je zelf kinderen? Het zijn mijn kindjes. Oh, het zijn uw kindjes, ja. Ja, ja. Maar u heeft niet uh, van uzelf, uh, zeg maar, echt kinderen. Zo zou ik het niet omschrijven. Oké, okay, dan, uh, dan zijn dat uw kinderen. Prima. Uh, wat kunt u toevoegen aan het bestuur? Wat, wat, wat heeft u voor uh, kwaliteiten? Ik heb veel dierlijk inzicht. Ja. Ik ben goed met katten. Ja, goed met katten. Oké. Okay. Mirjam, um, dankjewel. Ik... Mag, mag ik staan? Ja, ga, staan, ga, okay. te, ga maar rustig staan. <laughs> ik denk helaas niet, uh, Mirjam, dat jij degene bent waar wij naar op zoek zijn. Karin van der Most... Hé, hey, hallo hoi. Hi, welkom ga zitten. Dankjewel. Um, maak het jezelf gemakkelijk. Dankjewel. Ik ben um, best, best nerveus. Ja. Geef niet is nergens voor nodig. Oh, is fijn. Ja. Uh, waarom, uh, Karin, denk je dat jij een, uh, een goed bestuurslid bent voor het Mama Café? Um, nou, ik, ik ben zelf 47. Uh, ik, ik ben kinderloos. Kinderloos. Dat heeft een medische oorzaak. Ik kan gewoon, uh, ik ben niet vruchtbaar. Um, um, niet vruchtbaar? Ik ben niet veel. Ik kan geen kinderen krijgen. Nee, Zo simpel is. Want? het. Want, nou ja, dat, dat, dat, moet ik dat nou echt allemaal uitleggen? U snapt, uh, het, het kan niet. Het is technisch niet mogelijk om een, mm -hmm. voor mij om een baby te produceren. Wel, gepro wel geprobeerd. Ik heb, het, ik heb alles geprobeerd. Ja. Maar, maar ik kan het niet. Maar, maar ik hou enorm veel van, kinderen. Van, van kinderen. En, kinderen. En, en ik, ik heb ook heel veel vriendinnen met kinderen. En daar mag ik altijd op oppassen. Die zijn heel, ja. heel lief dat ik dat, dat, dat ik dat mag doen. En dat gaat altijd heel goed. En, uh, ja, gaat ik heb een altijd hele leuke goed? band met al die kinderen. Nooit dat... incidenten? Nee, nooit eigenlijk. Nee, nee, nee. nee. Ik, het, het moederschap is wel echt voor mij weggelegd. En ondanks dat ik dan misschien niet uh, zelf kinderen kan hebben... kan ik het wel voor andere kinderen zijn, denk ik. Zoals bij het Mama Café. Ja, Karin, allemaal leuk en aardig. Ja. Maar uh, wat denk jij dat jij dan verder kan toevoegen... aan het bestuur van het Mama Café? Ik heb heel veel uh, uh, liefde voor de zaak. Uh, Welke zaak? Uh, voor de kinderen. Voor ja. mij staan altijd de kinderen bovenop. En dat zou ik ook heel graag in het bestuur uh, uh, ja. uh, willen vasthouden. Dat er altijd wordt gedacht vanuit de kinderen. Want die kinderen hebben de toekomst. Uh, Karin, uh, dank je wel voor je tijd. Uh, uh, helaas moet ik je met dat wij zijn niet op zoek zijn naar iemand als, zoals jij. <hast> oh. spijt mij. Maar dank je wel voor je komst. Paul van Assen, hey. Hi. welkom, ga zitten. Dankjewel. Ja. Uh, Paul, waarom denk jij uh, dat jij een goed bestuurslid bent voor het Mama Café? Nou luister, ik ben blank ja. en ik heb een penis. Ik zie het, ja. Je bent van harte aangenomen, je kan morgen beginnen. Mooi.